Michel Koenen met het NOS-journaal. Eén of meer fractieleiders uit de Tweede Kamer hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit de commissie stiekem naar de pers gelekt, zegt het OM. Het onderzoeksdossier is overgedragen aan Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg. Zij spreekt van een ernstige zaak en houdt morgen spoedberaad over wat er nu moet gebeuren. De commissie stiekem houdt toezicht op de geheime diensten. Lekken door de leden is een ambtsmisdrijf. Zweden gaat weer grenscontroles invoeren om greep te krijgen op de stroom vluchtelingen. Morgen neemt de regering een besluit, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In enkele maanden zijn er 80.000 asielzoekers naar Zweden gekomen. Volgens de immigratiedienst is de situatie nu zo alarmerend dat grenscontroles noodzakelijk zijn. Catalonië mag voorlopig niet beginnen aan voorbereidingen voor onafhankelijkheid. Dat heeft de hoogste rechter in Spanje besloten. Het Catalaanse parlement heeft in een resolutie opgeroepen tot afscheiding van Spanje. De Spaanse regering van premier Rajoy was bij het constitutionele hof in beroep gegaan. Dat plan wordt nu eerst getoetst aan de grondwet. Servië geeft ruim 5 miljoen euro voor de ontwikkeling van Srebrenica. De servische premier Vučić heeft dat gezegd bij een bezoek aan de stad. Ruim twintig jaar geleden werd de moslim Srebrenica... door de Bosnische Serviërs van generaal Mladic onder de voet gelopen. 8000 moslimmannen werden vermoord. Een Syrische asielzoeker spant een kort geding aan tegen Poont. Die omroep stond op 1 oktober een gesprek met hem uit met vragen over seks. Volgens de Syriër had de verslaggever niet gezegd dat ze van Poont was... maar dat ze van een wetenschappelijke opleiding was... Poon bevestigt dat, maar ziet het kort geding op 1 december met vertrouwen tegemoet. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog en vooral in het westen en noorden zon. Het wordt 14 of 15 graden. Een vrijdag en in het weekend opnieuw wisselvallig. Dit was het. Zandvoort heeft het, heeft het. al 25 jaar. En jij beleeft het!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 Hierop Hier op CFM Zandvoort nog een uurtje Muziek. 17 werkjes te gaan. En we beginnen met een nieuwe cd van Uwe Groenauw. De vriendelijke Duitser die maakte de cd Mr. Cole, A Morning. En daar gaan we mee beginnen. En verder, ja, ik zou zeggen, wil je de playlist meelezen? Dan kan dat natuurlijk via peacefulradio.eu. En dan uh, staat daar de playlist. En je kan de uitzending daarop op die website ook uh, terugluisteren. Ja.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 Your jewelry It's a new way of seeing